Van de 38 Nederlanders van wie bekend is dat ze op Haiti zijn, zijn er 20 getraceerd. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Van 18 Nederlanders is nog niks vernomen, maar het ministerie sluit niet uit dat familieleden of vrienden al wel contact met hen hebben gehad. In Haiti slapen duizenden mensen voor de tweede achtereen volgende nacht buiten. Ze zijn door de aardbeving van eergisteren dakloos geworden of bang dat hun huis door een naschok alsnog instort. Volgens artsen zonder grenzen blijven er gewonden in de noodhospitalen binnenkomen en velen zijn er slecht aan toe. De NPO, de Nederlandse publieke omroep, start een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling rond Michel Mol. Mol is directeur Innovatie en Nieuwe Media. Bij de NPO zijn anonieme beschuldigingen binnengekomen over belangenverstrengeling. Mol zou opdrachten hebben verstrekt aan twee bedrijven waarmee hij privé nauwe banden had. In 2006 kwam de directeur ook al in opspraak. De NPO heeft toen met hem afgesproken dat hij voortaan alle schijn van belangenverstrengeling zou vermijden. Het nieuwe onderzoek moet uitwijzen of directeur Mol de afspraken precies en tijdig heeft nageleefd, meldt de NPO.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 Na een paar jaar ging hij solo en groeide hij uit tot een sekssymbol. Hij zong onder meer If You Don't Know Me By Now en Turn Off The Lights. Teddy Pendergrass is 59 geworden. Het weer, vandaag bewolkt en nevelig, is nog wat winterse neerslag, later droog. In de middag op veel plaatsen lichte dooi. Dit was het NOS Journaal.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 Iemand die vroeger als uh, voorzitter van de uh, ondernemersvereniging Zandvoort uh, actief uh, was geweest. Ja, dan moet je ineens uh, in actie gaan komen. Nou, uh, Waarom is er geen reclame? Door de sneeuw? Weet je niet. Denk het. Denk is, denk ik is ik niet het? gekomen door de sneeuw. Nee, nou, maar okay. uh, misschien dat er uh, ook uh, wat, uh, wat brandstofgebrek is om die trein op uh, gang uh, te halen. Want we gaan natuurlijk uh, een tweede uur in. Ja, een tweede uur. En uh, wij gaan zo meteen uh, beginnen met... Uh,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 Ze boden een zundag aan, hij had niet eens een zacht bandje en nu heb ik hem staan. Ik heb een zundag, hij is van mij en met de vreemde nummer, al papieren erbij. Hij reed wat achter, altijd een vort gezet, maar op een dag toe.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 Aangeschoven Twee mensen van GroenLinks. De een is uh, huidig raadslid als Kees van Dursten. Goedemorgen. Goedemorgen. En de ander is uh, aankomend. Uh, ja, hij is eigenlijk beoogd. al het, ja, beoogd. Ben jij beoogd lijsttrekker, uh, Virgil? Nee, uh, be lijsttrekker. beoogd uh, raadslid. raadslid. Beoogd raadslid. Want dit... ja, we moeten nog maar eventjes de verkiezingen ja. aanwachten. Ja, Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, nou, uh, daarmee uh, hebben we al meteen het een en ander al verteld. Uh, laten we eerst met, uh, met jou beginnen, Kees. Uh, want uh, ja, vier jaar geleden ben je uh, hier. Hier, uh, aan begonnen, zeg maar, als, ja, als lijsttrekker, dan kom je inderdaad. Is het je mee of is het tegengevallen? Ja, ge gemengd. Uh, gemengd. Uh, gemengd. je tegengevallen? Gemengd, gemengd, gemengd. Nou, een dubbel gevoel. Er ja. zat uh, dus eerst was de angst voor de tijd die erin ging zitten. Ja. Uh, en nou is de tijd die erin gaat zitten, als je het over vier jaar verdeelt.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 heeft eigenlijk Lieslot de Jong het overgenomen. Ja. Lieselot de Jong heeft de voorkeur gegeven om uh, bij, alleen bij een lokale partij te blijven. Ja. Dus die heeft zich teruggetrokken uit de commissies. Daar staat hij weer even alleen voor. Om ja. dan nog voor drie maanden weer een nieuw commissie, commissielid in te werken, dat uh, is ook niet zinvol. Nee. Dus, uh, dus je bent nu helemaal alleen. Ik ben nu echt helemaal alleen. Ja. Maar krijg je nou. ook ondersteuning van uh, mensen van, uh, van binnen je partij? Dus ja, de, de, de nee, leden? Dat is niet het probleem. Dus ja. laat ik het zo zeggen, je krijgt een aantal dossiers. Ja. En wat we ja. meestal deden van uh,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 ja natuurlijk ja, hmm. ja. Um, en, en hoe zit het dan met, uh, met, uh, met de met sympathie uh, heb je überhaupt dan nog sympathieën voor de sp ja natuurlijk ja, ja. Ja, je hebt waarschijnlijk een Maar ik wil het niet, niet, niet, niet veel voor de SP. Nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wow. dat dat weet ik GroenLinks. Ja, dat begrijp ik. Maar het is natuurlijk omdat mensen je ook kennen van dat SP. Uh, ja. ja, maar uh, dat, is, dat, dus ik heb, dat, dat is de reden. Er is dus geen SP meer in Zandvoort. En als je kijkt, uh, dus mensen uh, kijken soms vrij oppervlakkig. Maar je hebt zo'n uh, diagram of een, een soort van matrix. Hmm. Met het politieke spectrum noemen ze dat. Ja. Ja. En dat kun je ook gewoon opzoeken op internet. Ook op Wikipedia staat het bijvoorbeeld ook. En dan zie je ook eigenlijk dat GroenLinks en SP...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 Nee, de, over die overgang hoeven we het ook niet te hebben. Jij hebt die keuze gemaakt. En dat ja, oké. Okay, maar het is voor, voor mij wel even duidelijk van ja, uh, oh. hè, het is bedoel, het, ja, ja. het moet even gewoon geschetst worden. Dat vind ik dan. Uh, maar goed, GroenLinks Dat, uh, ga je, dat, dat is nu uh, aan de orde Ja, dat zit in hetzelfde ja. politieke spectrum Hier ja. en daar Dus, uh, okay. dus die stap ja, hebben okay. we gemaakt Prima, uh, dan is, uh, is de volgende vraag uh, Hoe zijn ze, bij, zijn, ben jij bij uh, Kees uh, Zijn jullie aan, uh, gaan praten hierover? Nou, misschien dat nou, jij ja, nou, we... Via via. Eh, nou, of via via, we kennen elkaar natuurlijk eh, al heel erg lang, ja. laat ik het gewoon zo zeggen. Uh, en in de discussies van, uh, nou ja, wat zijn de politieke ambities? Uh, en ik wist dat Virgil die had, uh, heb ik hem gewoon benaderd een keer van: uh, past het als je gewoon bij ons in de, in de club zit? Ja. En we hebben een aantal gesprekken Ja, ja, ja. precies, we moeten het eerlijk over zijn. Want... Ja. Dus we hebben een aantal gesprekken gehad. Uh, en dan is gewoon uitgekomen van, nou ja.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 GroenLinks ja, is ook ja. een hele sociale partij. Ja. Dat zie je, want ik, ik, ben eigenlijk, ik was eigenlijk een politiek zwerver. Nou, dat is hier we natuurlijk we niet uit hoor. En, en ik heb vervolgens een soort van politiek asiel gekregen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus, ja, zo dus, moet je dat zien. Ja. Ja. Nou, ik verwacht meer een politiek asiel hoor. Maar, <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar goed, uh, GroenLinks, uh, want ja, de verkiezingen komen eraan. 3 maart uh, is, het, is het zover. Ja.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 Nee. Nee. nee. Alleen je moet altijd als je lijsten in, zeg maar, in ontwikkeling hebt. Moet ja. je er even, even voorzichtig ermee zijn, omdat ja. het nog geen vaste lijst is. Oh, er kan je. van dus alles het is, veranderen. Het is, dus, het is dus een voorlopige lijst. Maar 19 januari dan schijnt nou, het uh, de morgen. morgen te, uh, ja, maar morgen is die echt wel vast. Morgen staat die vast. <laughs> vast. Dus het is. Uh, en ik ben eigenlijk best uh, tevreden met de lijst waar die er nu zit. Ja. We kunnen best zeggen dat we een lekker degelijke lijst hebben. Uh, ja. Nou ja, virtual. Uh,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 we hebben Sherps Scherps ja. uit de ja. Culturaal Hoek erbij, ja. bekend, ja. Uh, uh, mevrouw, of uh, Joopie Boon, uh, of, of Joopie Waterdrinker, ja. Bone. <laughs> en uh, onze duwer uh, Nina verstegen. Daar. Dat, okay. dat zijn, dat zijn uh, de tien uh, die, uh, die... De tien, daar kan er nog één bij komen, maar uh, moet, morgen moeten we even een definitieve uh, toestemming ja. voor hebben. Dat, uh... Ja Kees, uh, of Virgil eigenlijk uh, nu? Um... Wat is het proces bij GroenLinks om te komen tot twee dingen. Een, een definitieve lijst en een verkiezingsprogramma waarmee je de boer op gaat. Hoe, hoe krijgen jullie dat van de grond? Oh, Dat is wel iets deze uh, lijkt me. Ja, okay, ja, dat toch, ja zeg ja. dat niet te vaak. Nou, ja. <laughs> ik had jullie gewaarschuwd. Ja, nou, nou, er staat een verkiezingsprogramma die ja. ik hier voor ja. me neem. Nou, er de... is een verkiezingsprogramma opgesteld. Dat kregen we in, in twee discussiesetjes. Wie maakt dat? Uh,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 een dorp met gevoel, zeg ik dan maar. Ja. Dus je, je zult ook de, de gevoelswaarde... de ja. emotionele waarde mee moeten rekenen. En dat is natuurlijk een factor, een wegingsfactor. Die kun je moeilijk uitdrukken... in, uh, ja, in, in officiële be beleidsstukken. Maar ja. Ja. ik denk dan toch dat je zoiets mee moet nemen. Maar... Want anders ga je voorbij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 Om de. Wie het hardst gaat. Ja, wie het gaat. Ja, precies. Ja. Ja. En die discussie. Kijk, die, die, die willen we dan wel aangaan. En dan wil ik Kees even. Ja, oké, okay. maar voordat die ik. wel ideeën. Vo voordat ik, voordat ik uh, daarover wat. Uh, me telen, wat uh, telen, dit. Uh, ga ik ook even mijn visie hierin? Ik ben lichtelijk in dat nee, opzicht. Nee nee, nee, nee, wacht even. Ja, maar goed. Even over dit punt. Ja? Uh, dat wil ik nog even. Uh,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 Ja, wie er het eerste aan de streep is. Nou weet ik, toevallig uh, je, je zegt het iets, uh, de ja. dieselklasse, uh, en we hadden hier vroeger, uh, of een ah. tijdje terug, hadden ah. we de Seat uh, Ibiza uh, Diesel Cup. Ah. En, uh, en die reden met biobrandstof. Ja, nou, ja. ja nou, het kan, want dus daar moet je gebruik van maken. Hmm. Doe, waar, waar zit nou het, uh, het manke laat ik het zo zeggen, waar ja. zit de kritiek op? Ja. Je zit nou ja, voor het grootste gedeelte in de geluidsproductie.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 Mijnen stopt aan willen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 Implementeren in welke organisatie dan ook. Dan moet je daarna ook kijken of het klopt. Goed. En dat is het hangen. Even. Ja. Nou, dan gaat uh, de man die daarover uh, gaat is de wethouder. Uh, uh, dat is Wilfred Taters. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we, uh, de man die daar verantwoordelijk voor is. Verantwoordelijk over ja. is. Iets, ja. Iets anders. Ja, Oké, okay, goed, goed, goed. Net goed. als Obama, Obama. Ja. bent u.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 Nee, was uh, volgens nee, mij al... Gaat u mij nou niks vertellen? Volgens mij was, was u raadslid. Nee, dan... ik was zelfs loco-burgemeester en vervanger van Rob van der Heijden op dat oh, moment. Oh, nou, prima. Ik... Ja, wil ik vanaf zijn? U te... Nee, nee. Nee, nee nou, ja, dan, wil wil ik zijn, dan wil ik vanaf zijn, Zoals maar goed. dat wil. ik vanaf zijn, <laughs> ja, maar goed. Zo ga ik je ook beantwoorden. Ja, nou prima. In ieder geval, u was toen de tijd zeer bevlogen geweest om dat voor elkaar te krijgen. Dat is gelukt, hè? Ja, dat weet ik. Dan ben ik eventjes gewoon... Ja, het aller was nooit goed mijn... Maar goed, u bent degene die dat dus het verhaal heeft aangehoord nu, van ja, mevrouw Van Dijk. Natuurlijk, ja. ja. Nou, het, om met het laatste, Een reactie graag. Ja, het, ja. Het, om met het laatste te beginnen. Er is ook geantwoord aan mevrouw dat wij openstaan voor alle verbeteringen die mogelijk zijn. En dat wij voortdurend die zaak daar monitoren. En uh, wat we nu zullen doen...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 En eh, daar zijn eh, tien geregistreerde ongevallen geweest eh, met eh, zes slachtoffers. En dat zijn allemaal, eh, voor, nou voor het allergrootste deel is dat gewoon onvoorzichtigheid geweest van de automobilist die niet goed opgelet heeft. En eh, daar eh, een ongeval veroorzaakt heeft. Het laatste ongeval waarbij een uh, slachtoffer viel, een slachtoffer in de zin van een gewonde...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 Reactie van de gemeentes gaat ja, ja, ja, u reactie... bent nou appelen met peren aan het vergelijken. Nee, de, rotonde, de rotonde van de Valenopweg voldoet niet aan de definitie van black spot. Dat staat hier heel nadrukkelijk gezegd. Volgens de definitie van een black spot moet in de laatste drie jaren minimaal zes slachtoffer, ja. slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden. Maar goed, maar dat gaat even. In, ja, nee, ik ga nu ja, even verder, want er wordt nu iets gezegd wat gewoon niet waar is. In wat totaal... waar is. Nee, wilt u nu even uit laten praten? In totaal hebben zich in de de laatste drie jaar twee slachtofferongevallen voorgedaan. De rotonde van Lennepweg voldoet niet aan de definitie Dan mag van Bleck. mag ik mij vertellen wacht wat even. ik heb gedaan ja? op het moment dat ik daar eerst de hulp heb verleend aan slachtoffers. Wacht even, wacht even. Wauw, voordat het voordat een, ja. helemaal een discussie ja. wordt uh, met, met, met, uh, met weet dat ik veel wat. Maar, is dat ja, dat is dat, is, dat, dat nee. begrijp ik. Maar het gaat nu even om het gevoel wat mevrouw Van Duin heeft.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 En dan wordt er plekken gekeken wat de voorstellen van mevrouw Van Duin ja. zijn. En dan kijken we wat we uit kunnen voeren. Ik denk Meer kan ik niet aanbieden. Maar uh, de, de feiten zoals ze liggen, die kan ik alleen maar uh, hier voorlezen. Het is geen black spot. Uh, black spot. Mm -hmm. uh, de dat heeft uh, verkeersdeskundigen, hebben dat gegeven? Uh, dat is uh, ongevallen, ongevallenanalyse van de politie en de verkeersdeskundigen. Ja, daar gaat het ja, even. Nog heel even op ja, prima, als u ja. er heel, heel kort...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 toch wat alarmbelletjes bij. Het ambtelijk apparaat, eh, politiek ja, en dergelijke moet afgaan. Zeg jongens, Dan moeten we toch wat aan doen. Ja, maar dat is gebeurd. Want ik ben ook gebruiker ja. en ik heb ook een onveilig gevoel. Ik ja, ja, <laughs> kom te we, kijken we, we als zo, ik de rotonde zorgen, Ik ben de jongste niet meer en ik ja. begin een stijve nuk ik, ik, te krijgen. <laughs> ja. en ik heb ik dat, moeite om, om rond te kijken. Ik weet en, dat u en, heel vaak ik, in Zandvoort Noord bent. En dan, breng, bent. Ik, en dan dus. breng ik mijn snelheid ja. terug omdat het daar... Ja anders gevaarlijk En ik, ik weet het, voor... als je even niet oplet hebt, schep nou, je ja, zo'n fiets. Ja. Maar dan heb ik een eigen verantwoordelijkheid. En dus dan er zit ik iets snelheid niet nou, Ik zou het dan eigenlijk het als volgt willen doen. Dan sluiten we het dan ook mee af. Ik doe dan dus gewoon een beroep op de Zandvoortse burger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 van Duin terug. Maar, okay. maar ook een appel in doen voor de automobilist die daar dus uh, rondrijdt en ja, dus gewoon... al, Ik hoop dat u dat wekelijks doet, want dan nou, uh, beklijft u ja. het waarschijnlijk. Ja, nou. waarschijnlijk wel. Dus, niet <laughs> dus, ja, goed, ik dank uh, zowel mevrouw Van Duin als de heer Datus ja, voor, uh, voor ja, de, de komst uh, naar uh, Hotel Hoogland. Ja, en ja, wellicht tot een andere keer. Oké, okay. okay, bedankt. Carlo, ik een goede groete samen. Kijk, huh? visite, Fido. Dat weet ik ook niet. Huh? En kom wat zullen we genieten? We wachten op de gast die straks zal komen Ik ben wel zenuwachtig Je doet ook wat krumpachtig Strakjes gaat de deurbel Oh wat spannend Is er nog wel koffie? Zijn er broodjes kaas besteld? Gaat pas bij de deur staan Nou er is nog niet geweld Er komt visite, visite, wat zullen we genieten? Wie dat, je strakjes komt is de dag. Dus Jij weet het niet, hè? Ik weet het niet. Is soms een zanger, een opera-zanger. Van je ja, ik zing mooi in de wijs. Laat me nu naar binnen, dan zal ik voor u zingen. We worden het vast in zo voor de prijs. Ze ja, want... zullen we genieten. Maar wie strakjes komt is de vraag? Na nou, die opera zanger toch? Zo van open nu je house, ik wil erin No one more. En dan gaat je met je dansen Misschien ook met je chansen En dan zegt hij No more limits, lekker ding Ja We zitten, we Een stoere, hip cowboy van je... is ja! een hier in deze tijd. En dan zegt hij... Ik heet Bero. En dan is het even stil. Want de scherp zoekt al jaren na die veel. Er komt visite, visite. Zullen we genieten? Maar wie het stokje stond is de vraag. Nou, we gaan weer verder met... Uh...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 filmpje pakken, wat bijkletsen. En, en avond, ja, ja, mijn, mijn, na, mijn, mijn avond. Ja, mijn avond. Grapje erbij, drankje erbij. Nou, helemaal goed. Dus, dus als ik daar als uh, bok binnen nee zou ja. komen... Dan nee denk dan nee ja. zeg ik uh, Jaap, hartstikke leuk. Morgen mag jij. <laughs> dat is toch niet te geloven? Nee. Maar... Dus, en een uh, reportage zit er dus ook niet in. Dus als ik op 15 januari uh, aan zou komen waggelen, Dan uh, is dat niet, nou uh, uh, ja, helaas. Nou, je mag dan even komen kijken. Je mag alleen niet mee naar binnen.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 voor de ladies night om vervolgens dan uh, die week erop in uh, landelijk een première te gaan. Ja, maar jullie hebben dat, uh, die reputatie toch al een beetje met oorlogswinter al een beetje gehad hè? want uh, daar hebben jullie ook uh, iets mee gedaan uh, rondom, ja. hebben jullie daar iets uh, ja, met, met, geloof ik ook met keep them rolling had ik uh, begrepen Vorig Ja, dus jaar met die om Kelly deze Zero's ja. reden we reden in de kou, <laughs> in de, de, de, de, de, de ja, Chiefs door, door de waterleiding daar Ja, dat ving ik Pracht. nog steeds, dat zo mooi nou, jij ja. ja, was de ja, reid, ja, dat ja, was helemaal prachtig. geweldig ja.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 dat ja, mogen de dames aanmoedigen. Dat mogen we. Zo, dat hebben die man ook hard nodig. Ja. Ja. Ja. ja. ja want die deceptie, die, ja, die, straal, die, zit... die zit er natuurlijk nog wel in. Die zit hoog hoor, bij een heleboel. Ja. Nee, dus we gaan er weer voor hoor. Ja. De schuilbak staat al beneden. We zijn weer druk. Want hoeven... Ben, ben, ben je al uh, bezig? <laughs> <laughs> je, je zit erbij van, uh, nou, ik laat het er maar over me heen komen. Nee, ik heb uh, waarschijnlijk zoals een heleboel uh, van ons dan uh, op oudjaarsavond komt de schuilbak naar beneden. Ja. En dan... Uh,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 Dat is uh, in Circa Zandvoort. Dat is uh, drie dagen later. Dat is op ja. vrijdag, uh, de vrijdag. De, de hapje en het drankje na afloop. Klopt. En ja. de bedoeling is behalve natuurlijk een film ook een stuk gezellig onder elkaar. Gewoon gezelligheid. Een beetje bijbeppen. En ik, dan, ja, uh, ik, stuur, leuk. ik stuur collega Lena van der Haak wel. Dat lijkt me beter. Ja, er zijn hele groepen uh, meiden ja. die gewoon met elkaar gaan komen. Even lekker zonder de mannen.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 Donderdag om zeven uur en vrijdag om half ja, twee. Het, het, uh, ja, het is een film wat uh, het boek uh, verfilmd is van Saskia ja. Noord. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe is het uh, nu met die film? Lopen, uh, lopen daar mensen warm voor? Nou, hij is net binnen. Ja. We hebben hem net binnen gekregen. Dus hij gaat net echt ook bij ons draaien. En Dat is, een, die is ja. nu bezig om uh, eigenlijk... Uh,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 Nee, o, maar dat is toch helemaal niet nodig. Nee, nee ze over hebben allemaal allemaal ja. tasje's bij zich met uh, net schoen. Maar over de week is het best goed lopen, hoor. Want ik oh. uh, zo in één keer uh, hoor ik uh, en een behoorlijke piep ook. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat uh, gaat in één keer dat heel heet hard. Rond. Dat heet rondzingen, ja. Rondzingen. Ja. <lacht> ja. <lacht> nou ja, goed. Het is duidelijk. De ladies night dus 15 januari ja. om acht uur, klopt, in het Circus Stanford. Ja. Als er weer van die originele dingen zijn, dan hoor ik het graag van je. Ja hoor, ik zal me melden. Goed, ja, okay. <laughs> Goed dat was Belinda Geurelsen. Uh, Dank je wel, dankjewel, Belinda. Ja, dankjewel. Uh, dit was ook Goedemorgen, Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. In één keer met een, uh, een volumeknop die in één keer ergens uh, open staat. George Van Dam die kijkt van, ik weet het niet.